Manning Zampersen met het NOS Journaal. Nabestaanden van de dubbele moord in Wijtenveen gaan de politie aansprakelijk stellen. Dat bevestigen hun advocaten aan een bericht van het AD. De families van het gedoden stel vinden de politie te lax... en verwijten agenten niks te hebben gedaan met waarschuwingen over de dader, Richard K. Hij schoot de man en vrouw begin vorig jaar dood na een lange ruzie over het huis dat ze van K hadden gekocht... Uit een evaluatierapport van de politie zelf bleek dat de politie grote fouten had gemaakt. Paus Franciscus wordt vanavond opgebaard in de kapel van het gebouw waar hij woonde, naast de Sint-Pietersbasiliek, er is dan een ceremonie waarbij in kleine kring het overlijden van de paus wordt vastgesteld. Italiaanse media melden dat de paus vanochtend overleed door een hersenbloeding en dus niet door de ademhalingsproblemen die hij nog had na zijn dubbele longontsteking omdat bij pausen geen lijkschouwing wordt gedaan, zal de doodsoorzaak waarschijnlijk nooit officieel bekendgemaakt worden. In Argentinië, het geboorteland van de paus, zijn zeven dagen van nationale rouw afgekondigd. President Milei laat weten dat het een eer was om Franciscus te hebben gekend. Twee jaar geleden schold hij hem nog uit en noemde hij de paus de vertegenwoordiger van het kwaad op aarde. Voormalig wielrenner Ab Geldermans is om 90-jarige leeftijd overleden. Hij won in 1960 als eerste Nederlander de voorjaarsklassieker Luik Bastenaarke luik In 1962 droeg hij twee dagen de gele trui in de Tour de France... en ook won hij dat jaar een rit in de Vuelta. Later stond hij aan het roer bij de Nederlandse wielenploeg. Onder zijn leiding won Jan Jansen in 1968 als eerste Nederlander de Tour. Het weer, er trekken vanavond buien over met lokaal kans op onweer... Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, bij 8 graden. Morgen regionaal eerst mistig. Het blijft bewolkt en er kan een enkele bui vallen. Het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Ze zeggen dat dit uh, iets minder representatief is van wat er nu gemaakt wordt. Want uh, daar gaat het over. Want deze dame, Seiki, die komt uh, over een paar weken hier naar deze studio. Op 8 mei uh, zal ze hier uh, te horen en te zien zijn. En dan hebben we wederom uh, weer, een, uh, weer een uitzending. En of ze dan ook dit materiaal uh, gaat laten horen, dat moeten we nog maar even afwachten. Uh, we kennen er nog uit de Rob Akda Award van 2000. 23, Dus inmiddels alweer twee jaar geleden. En daarin uh, speelde zij ook uh, mee. En dat was toch wel een. Ja, een toch wel uh, duidelijk verhaal. Wat ze daar heeft uh, neergezet. Um, goed, uh, dit is het uh, live gedeelte waar ook de jijbuiskijkers mee uh, doen. En dat betekent ook dat we onze gast van vanavond gaan verwelkomen. En dat is Heimat. Goedenavond. Goedenavond. En achter Heimat schuilt Hubert Reiners. Want ja, uh, want er zit natuurlijk ook een echte naam achter, uh, achter Heimat. En dat is je echte naam. Dat klopt. Daar uh, komen we later nog even op uh, terug. Want uh, er zijn natuurlijk uh, uh, ja, twee kanten van jou. Maar uh, vanavond uh, is het uh, de hoofdzakelijke kant: is, uh, de muziek die je gaat uh, maken. Uh, laten we daar meteen met de open deur uh, mee beginnen. Want wat voor soort muziek maak je nou? Ja, dat is altijd de moeilijkste vraag die je kan stellen aan een muzikant. Maar uh, ik word in ieder geval geïnspireerd door mensen als John Hopkins, Rival Consoles, Weeval uit Nederland. Mm. Um, dus dat zit een beetje in de hoek van de techno, wat ambient dingen ook. Mm. En ik vind of ik zoek zelf altijd een beetje de, de filmische kant op qua soundscapes. En, uh, mm. Ja, best wel beladen. Emotionele elektronische muziek. Ja, uh, soundscapes. Dan denk ik uh, bijvoorbeeld. Uh, ja, ik zit toch wel. Want ik loop hier al wat langer op deze aardkloot rond. Um, je had vroeger uh, de televisieserie Miami Vice. Ja. En daar zat een Jen Hammer in. En die maakte daar ook veelvuldig gebruik van. Soundscape's en soundbites en noem maar op. Heb je daar ook uh, toevallig een beetje naar zitten kijken? Of, uh, Zeker, ja, ja. Ik ben een kind van de jaren tachtig. Dus de, dat ah, okay. soort dingen... en Vangelis en Jean-Michel Jaren, wat je toen allemaal had... dat, ja. dat heb ik wel meegekregen. Ja. Ja. Um, wat uh, maken die gasten dan voor indruk op jou... Uh, toen jij nog een wat minder ja. grote hupe uh, was? Uh, nou ja, het is natuurlijk super futuristisch allemaal. Al die synthesizers en drumcomputers. en Je ja. weet niet precies wat er gebeurt, maar het klinkt heel... Overweldigend en, en vet. En, uh, nou, nu komt dat dan weer een beetje terug bij series zoals Stranger Things, als je het kent. Mm -hmm. en, uh, ik weet niet, dat, dat doet me wel wat. Ja, ik voeg er nog eentje aan toe. En die komt een beetje uit de, de, de, de dance-wereld, of eigenlijk een beetje uit de, de clubwereld. Dat is Patrick Cowling. Heb je daar ooit wel uh, eens van gehoord? Nee, die ken ik dan weer niet. Wacht even, want dan ga ik even ja, doe ik nu iets, uh, ga ik iets uh, doen. En ik heb iets uh, toevallig op uh, dit stikje staan. Uh, dan moet ik eventjes iets uh, gaan uithalen. Want, uh, want anders dan uh, krijgen we dus... Uh, en dat zal ik ook niet uh, te lang uh, laten horen. Want dat is ja, we hebben natuurlijk ook weer te maken met YouTube... En daarmee moeten we dus meer uitkijken... dat we niet uh, dan op een gegeven moment weer een ban ergens uh, over uh, gaan krijgen. Wacht even hoor, want ik uh, moet nu even iets uh, ter plekke gaan uh, zoeken... omdat jij iets uh, wilt. Nou, laat ik je deze er eens even bij pakken. Uh, dat is uh, dit, dit, bijvoorbeeld dit fijne werkje. Laat maar even horen. Zo, dan praten we er even overheen. Uh, nee. uh, dit, uh, dit is uh, iets wat, uh, wat in één keer opgedoken is op Bandcamp. Want uh, wat, is, wat is Patrick Cowley eigenlijk? Uh, ja, daar ben ik ook op een gegeven moment door de heer Ferry Maat ooit uh, door, uh, door op, uh, gewezen. Want uh, Ferry Maat had uh, vroeger het illustre programma The Soul Show. Ik weet niet of je dat uh, ja, kent dat uit het uh, verleden. En uh, donderdag uh, s'avonds was het dan ook uh, veelvuldig even luisteren naar uh, wat hij uh, in, in de aanbieding had. En uh, toen kwam hij op een gegeven moment met uh, Manager van Patrick Cowley. En ik was meteen verkocht. Uh, vette synthesizers, vette electro En wat uh, was het geval? Hij uh, haalde uit Aftanse synthesizers haalde die een, een, een, ja, een bruut geluid eigenlijk uit. Uh, Sylvester met Do You Wanna Funk. Dat is ook uh, van hem. Dat is eigenlijk een hele grote clubhit uh, uh, geweest. Eigenlijk ook best een grote top 40 hit uh, geweest. Die zei dat, hoe die dan met dit soort materiaal werkte. Maar uh, dat zegt hij niks, uh, dit. Nee. Ik zou het nee. toch wel uh, eens even aanraden om je nog eens... Uh, wat, ik ga even uh, checken. Ja, even checken. Want uh, er is nog genoeg uh, te vinden uh, van Unidisc. Moet je even op uh, YouTube uh, kijken. Dan uh, kom je er wel uit, denk ik. Uh, maar dat, is, uh, dat dus. Uh, maar het ging dus meer over de, uh, uh, uh, het vette geluid... Wat, uh, wat deze gasten dus eigenlijk uh, maakten uh, in, in dat opzicht. Ja. Voor jou. Ja, ja. En? Ja, dat op een of andere manier doet dat mij meer dan uh, gitaarmuziek. Ja. En ja, daar komen we straks nog op. Ik heb natuurlijk heel lang van hele geschiedenis in de gitaarmuziek. Ja. Maar zeggen Maar um, ik weet niet, dit, op, dit raakt mij meer. Ja. En uh, dit, dit is ook de muziek die ik zelf opzoek als luisteraar thuis. Ja. En waar ik naartoe ga als ik naar concerten ga of naar, naar festivals. Mm -hmm. En um, ja... Toen begon het toch opeens weer te borrelen om dat zelf te maken. Nou, voel je dan meer iemand thuis in het clubcircuit? Of uh, hoe, hoe zie je dat dan? Nou, niet eens per se het clubcircuit. Want daar ben ik dan misschien ook weer iets te oud voor inmiddels. Ja. Maar ja. Wel, er is heel veel elektronische muziek die je ook in, in, op festivals en in popzalen ziet. Gewoon in ja. Paradiso en uh, Tivoli en dat soort dingen. Ja. En daar, uh, zeker als het donker is, weet je wel, in een, in een grote zaal en het geluid is goed... dan, dan komt het bij mij wel het meest uh, tot zijn recht. Ja, uh, eigenlijk geef je ook een min of meer aan... dat dat een beetje de eerste uh, momenten zijn van... hé, hey, dat vind ik best wel vet. Dat je als jochie uh, dat al helemaal uh, te gek vond. Ja. Zelf had het ook, met Jean-Michel Jarre. 76 Oxygen, om maar even een iconisch nummer uh, te noemen. Ja. Toen was ik uh, nog geen tien jaar... en dat vond ik al uh, helemaal uh, bizar goed. Dus ja... Dus ik kan je een hand geven in dat, ja. dat, dat Dus... Uh, we begrijpen elkaar. Ja, wij, wij, wij begrijpen elkaar. Uh, maar dat, uh, ja, je hebt natuurlijk als heimat, heb je al het uh, nodige al uitgebracht? Uh, ja, twee EP's inmiddels en ja. uh, wat losse dingen. Vorige week nog een remix van uh, Charlotte gemaakt. Of tenminste, ja. een tijdje terug geleden gemaakt. Vorige ja. week uitgebracht voor Record Store Day. Ja. Um, nog een remix van Colin Banders gemaakt een jaartje geleden. Dus er komt van alles uit. En ja, zoals dat tegenwoordig gaat, is het de bedoeling om zoveel mogelijk steeds te blijven releasen. Het is ja. niet een album en dan twee jaar niks. Maar eigenlijk continu, iedere paar maanden... Moet, er, al... iets, uh, moet er iets zijn, in ieder geval. Moet er iets zijn, ja. ja. ja. Um, nou We gaan uh, dat zo dadelijk uh, natuurlijk uh, van je horen, het, uh, het eerste uh, nummer. Maar eerst uh, draai ik nog even één nummer. En dat is uh, Daaf. En die wil uh, op tv... Hoewel hij tegen mij zegt, ik wil helemaal niet op tv, maar wel op de radio. Nou, dat uh, kunnen we deze geregeld worden. Dus wij draaien nog één keer deze vette elektro-track. Met waar hij ook zelf op te horen is dat hij op tv wil. Vraag beroemd Ik wil op tv Dus ik doe aan elk programma mee Nodig mij uit en ik praat mee Zeg maar wat je horen wil, dan praat ik met je mee Maak je nu een show Wil je rare of juist leuke gasten? Breng mij goed in beeld dan zorg ik wel voor iets verrassends. We gaan vernieuwen. Ik doe mee op TV. Is het iets om anderen uit te lachen? Breng mij goed in beeld. Dan zorg ik wel voor iets verrassends. Ik wil op tv. Want ik ben heel erg cool. Ik wil op tv. Want ik ben heel erg stoer. Ik wil op tv, want ik word ook graag beroemd. Ik ben taker van Ik die of cold, or free. We now continue. Ik wil op tv. Het maakt mij niet uit waarmee. Ik zet me zelf voor Lul. Daarom doe ik mee aan flauwekul. Ik doe mee op tv. Is het iets om anderen uit te lachen, brengt mij goed in beeld. Dan zorg ik wel voor iets verrassends. Dat was hem. <laughs> Want zo snel kan het gaan in dat opzicht. Maar inmiddels staat Heimat helemaal klaar voor zijn, zijn aandeel in dit programma. En daar gaan we dan ook nu mee beginnen. En we starten met Horizon. Dat was hem, het eerste nummer. Um, ja, als uh, mensen die nu mee zitten te kijken op uh, YouTube... en straks ook die samenvattingen terugkijken... Uh, dan zien ze een enorm instrumentarium. Dus uh, daarom heb ik ook uh, gevraagd of daar even een microfoon bij uh, kan zijn. Want dan kan Huub daar enige uitleg over geven. Want uh, laten we eerst een beetje links van, uh, van jou beginnen. Uh, namelijk... Ja. Want daar staat uh, gewoon echt volgens mij een instrument. Uh, en, en wat is dat? Dat is een uh, Korg MS-20 analoge synthesizer. Ja. Die heel uh, rauw klinkt en heel gemeen. Mooi voor melodieën en, en voor meer dingen in de, aan de bovenkant van ja. het spectrum, ja. zeg maar. Ja. Um, en dan hier in deze koffer heb ik een aantal dingen. Dit is een uh, MOOC. Dat is meer voor de bassen. Ja. Dit is een 303 voor de Asset. Dat komt in het laatste nummer. Ja. Ook wat gemener van uh, klank. Ja. Dit is een drumcomputer. Ja. Uh, met allemaal verschillende lagen erin. En dan heb ik hier een paar controllers... om Ableton ja. uh, mee te bedienen. De software die ik gebruik om alles uh, aan te sturen. En dan heb ik nog twee effectpedalen. Eentje voor de Corrige MS-20 en eentje voor het totaal. Ja, uh, nou zeg je ook uh, computers... Dan denk ik ja. aan. Dan zou het ook wel eens mis kunnen gaan. Ja. Wat doe je daar dan aan als, als zoiets gaat gebeuren? Of nou, tenminste, als het je overkomt. Maar je hoopt het voor natuurlijk alles niet. is wel een, een backup ja. aanwezig. Dus in principe kan er wel. En het is heel betrouwbaar. Het is, ik test het natuurlijk ook uitvoerig om wel redelijk zeker te weten dat het ook in. Bijvoorbeeld als het warm is of als de zon erop staat. Dat ja. het dan toch nog blijft werken. En ja. uh, uh, even afkloppen. <laughs> maar hij heeft me nog niet in de steek gelaten. Nee, okay, okay. Uh, nog even terug naar uh, waar het uh, begon. Hè, met links, met, dat an met die analoge uh, ja. synthesizer. Wat is dan het verschil tussen die analoog en uh, ja, de digitale ver versie? Want, ja, je hebt een, uh, uh, want ik weet dat Xiaomi Zalzjar ooit op een gegeven moment uh, bij zijn zolder... Op ging ruimen. En die denkt... Hey, ik kom nog wat van die analoge dingen tegen. Laat ik hem nog maar eens een keer gebruiken. En uh, Oxygen uh, deel 7... tot en met 13 uh, gaan uitbrengen. Want toen heeft hij ook analoge spullen gebruikt. Ja, nou ja. Het is de klank. Het is gewoon heel... Um, rauw en ongepolijst. Ja. En uh, digitaal is allemaal... over het algemeen wat netter. En wat, wat gebruiks, gebruiksvriendelijker ook. Ja, dat, ja. Dat, dat moet wel gezegd worden. Maar... Ja, ik, ik vind het fijn dat het ook een beetje onberekenbaar is. en dat Hij, hij ontstemt ook. Ik moet ja. hem af en toe ook stemmen tijdens het spelen. Ook Omdat nog. Anders, als het heel warm wordt, dan... Uh, ja, daar heeft hij last van, zeg maar. Maar dat, uh. dat is ook de charme ervan. Ja, maar, uh, hoe ben jij aan dat ding gekomen? Deze kun je nu gewoon nog nieuw kopen. Die kan je nog gewoon uh, Die kan je nog nieuw kopen, ja. ja. Dat is niet te geloven. In dit, uh, in dit tijdperk met... AI en digitale dingen... kun je gewoon nog analoge spullen nog... Ja. <laughs> ja. Uh, hoe uh, ga je dan te werk... als je dan op een gegeven moment... iets wil vinden wat, uh, wat, wat, wat bij je past... Uh, als het dan om analoge materiaal gaat? Um, nou ja, gewoon uh, veel dingen uitproberen... en kijken wat voor... Uh, het is toch een gevoelsding eigenlijk. Ja. En als je, als je het gevoel hebt dat het... als je erop speelt en het, en het doet je wat... Ja, dan, dan ben ik eigenlijk al verkocht. Dat ja. <laughs> is het. een heel simpel uh, verhaal. Uh, leg de microfoon maar uh, weer weg. Yes. Want uh, we gaan, uh, we gaan uh, het volgende nummer uh, doen. Uh, Horizon stond volgens mij ook op, uh, op de nieuwe EP. Echoes of Solace. Uh, Dimension, dat weet ik niet zeker. Maar misschien... Uh, je, uh, ja, je kan nog even de microfoon erbij pakken. Die stond op de vorige EP. Oh, die stond op de vorige EP. Ja. Dus uh, we gaan weer even terug uh, naar de vorige EP... En daar is dit nummer op te vinden en dat is Dimension en die ga je nu horen. Ja, dat was uh, het uh, tweede uh, trackje van vanavond. Dimension, uh, die EP, die moet ik nog eventjes uh, weer voor de geest halen. Maar uh, Huub, jij weet uh, hoe de titel van die eerste EP uh, uh, is... Uh, lost and Found. Ja, see, dat dacht ik al. Uh, want, ik, uh, want mijn muzikale angsten klopen die boven in de bovenkamer... Uh, die hapert uh, soms nog wel eens een beetje. Dus, uh, maar goed, uh, die EP, wanneer heb je die ook alweer uitgebracht? Uh, uh, de eerste? Een twee geleden, het... iets meer dan een jaartje geleden. Oh, ja. De tweede uh, een maand geleden. Ja. Hoe, hoe zit het uh, met uh, de productiviteit uh, bij jou uh, als het om je muziek uh, gaat? Uh, nou, dat blijft eigenlijk wel een beetje doorlopen de hele tijd. Ik probeer wel veel tijd in te ruimen om gewoon nieuwe ideeën te blijven maken. En Ik uh, vind het ook leuk om met andere mensen samen te zitten en te ja. kijken wat daaruit komt. Uh, maar ik heb wel ook echt van die periodes dat er dan echt iets uit moet. Zeg ja. maar. En dan komt dan vaak komt daar een EP uit. Ja, um, want... Hoe ontstaat dan in het muzikale brein van jou een, een, een, ja, een soort muziekcompositie? Om het even netjes te zeggen. Nou, ik ga eigenlijk altijd achter de piano zitten. Dat oh. zou je niet verwachten met deze muziek. Maar ja. um, ik ga achter de piano zitten en ik ga gewoon meestal op zoek naar een akkoordenschema... waar ik een bepaald gevoel bij krijg. En als dat... Zich laat vertalen naar iets elektronisch. Want dat is ook niet altijd zo. Dan, uh, dan ga ik ermee verder. Ja. Dus zo, zo beginnen al mijn ideeën eigenlijk. Ja, um, je noemt de piano. Ja. Uh, is dat ook een beetje uh, de basis waar jij zelf uh, mee, mee begonnen bent. Als ja, je, je, je weg te vinden in de muziekwereld. Ja, zeker. Ja. Uh, wat, uh, hoe ben jij dan aan de, uh, dat instrument gekomen? Hoe is dat gegaan? Hmm, of ja, eigenlijk iemand uh, die ik op de middelbare school leerde kennen... die zo goed kon spelen dat ik dacht, dat wil ik ook. Ja. En toen ben ik op pianoles gegaan. Ja. Zo is en en, en, en zo, is, zo is het eigenlijk het, uh, het balletje gaan rollen. Uh, ja. uh, had hij ook uh, een magisch aantrekkingskracht, het instrument, de piano? of niet Ja, niet zozeer de piano als wel het... Tegenwoordig wel, maar toen vooral het, het maken, mm -hmm. ik ging al vrij snel van piano spelen naar dingen maken en naar zolderkamer producer zijn toen ja. ik een jaar of vijftien was. En dat, heeft, dat was meteen magisch, ja. kijken wat je met al die spullen kan doen. Kan doen. Ja. Gebruik je dit ook waarmee we eigenlijk een klein uh, voorschotje nemen over het uh, over dat andere deel, namelijk producers deel. Uh, gebruik je dat dan ook uh, daarin, of niet? Nou, dit is al echt mijn liveset. Ja. Dus dat komt daar niet echt in terug. Ook omdat wat ik als producer doe best wel ver afstaat van wat ja. ik nu uh, laat horen, zeg maar. Ja, ja. Dat is toch een hele andere muziek. Maar ja, de spullen in mijn studio die. Uh, die, die komen daar wel van pas. En die piano waar we het net over hadden. Oké, okay, dus dat, uh, dat is het uh, ene ding. Ja, nou moet ik even het draaiboek een klein beetje omgooien. Want gezien de tijd moet ik uh, nu toch jou vragen... of je uh, de volgende twee nummers uh, wil laten horen. Zeker. En dat uh, doen we met uh, de single. Maar dat is nu uh, een andere uh, uitvoering. En dat is de Bart B. Moore remix. Yes. Dat is Don't Run Away. Ja, dat is wel leuk, want hier in de studio trekt iemand dan even een, een klein sprintje van de camera naar de tafel aan de andere kant. En dat is Marcus, die, die ook even nog een beetje de camera hier bedient. Je mag ook deze kant op komen, want ja, we gaan, we gaan niet meer verder daar van die kant uit. Dus het mag weer gewoon aan deze kant van de tafel weer, in dat opzicht. Yes. Ja, want uh, dit is uh, de set die je even uh, gespeeld hebt uh, ja. nu. Um, zoals uh, gezegd uh, zit er ook dus nog een andere kant van jou. En dan zet, uh, ja, Je hebt nu een pet op en die heb ik ook regelmatig op. Uh, die zetten we af. Uh, en dan ben je nu even Hubert weer, de, de muziekproducer. Ja. Want uh, dat is natuurlijk een heel ander vak. Ja, nou ja, er zit natuurlijk heel veel overlap in. Ja. Um, want nu produceer ik mezelf, ja. eigenlijk. Um, <laughs> dat is ook wel leuk, ja. Ja, <laughs> maar hoe verlopen dat soort gesprekken dan? Zeg Huub, uh, ja Huub, uh, zoiets? Of, uh... Ja, veel meer deuren slaan en, <laughs> uh, huilen. huilen. Ja. Nee, um, ja, goh. Het is een heel andere dynamiek natuurlijk. Ja. Het is een, uh, zeg maar de rol die ik de afgelopen 20 jaar heb gehad... is veel meer um, psycholoog, ja. regisseur... Beste vriend. Moeilijk, moeilijke dwarsse persoon soms. Ja, want... uh, ja, omdat je te maken hebt met een groep mensen. Een groep individuen die samen iets willen... maar waar je dan uh, iets uit probeert te krijgen. Ja. Uh, dat is natuurlijk heel leuk. Maar dat uit jezelf krijgen, dat is wel een hele andere taak ja. van sport. Ja, want uh, productie, dat heb je uh, toch met de, met de niet minste uh, namen heb je, uh, gewerkt. Hè? Je komt nee. gewoon ook een bluff bijvoorbeeld tegen... Ja, daar werk ik al uh, 15 jaar mee. Nog ja. steeds. Nog steeds. Ja. ja um, wat uh, zegt bijvoorbeeld Bluff? Nou, we moeten die hybriders uh, toch maar uh, in de eer houden in dat opzicht. Heeft dat ook weer met magie wat jij hebt en wat die jongens uh, dan zoeken in dat opzicht? Ja, nou ja, je bouwt natuurlijk een <coughs> heel erg persoonlijke band op. Zeker ja. als je zo lang uh, samenwerkt. Mm -hmm. uh, en dan wordt het dus ook iets. Ja, in die vijftien jaar hebben ze ook wel met andere mensen gewerkt. Dus mm -hmm. het is niet in die zin exclusief of zo. Maar nee. ze blijven wel steeds terugkomen. En ja. de, en de, nou zit, zit er een bepaalde chemie in? in, de, in ja, dat ja. Dat? Ja. ja, we begrijpen elkaar wel goed. En ik vind het ook leuk om met ze te werken. We zijn ook inmiddels wel gewoon vrienden geworden. Ja, en, uh, ja dan, dat vertaalt zich ook in wat eruit komt. Ja. En, en dat is duidelijk te merken in, de, in dat opzicht. Ja. Dat ze, uh, want jij zegt ook, je hebt een, een, een studio waar er ook uh, dingen staan. Dus om maar even een voorbeeld. Zij komen ook naar jou toe om uh, dan ja. dat materiaal op uh, te nemen. Ja. ja. Uh, hoe zit het met uh, muzikaal talent? Uh, want ja, Bluff is natuurlijk uh, gearriveerd. Uh, om maar eventjes het een beetje, een beetje krom uh, te zeggen. Maar er zit natuurlijk ook muzikaal talent in uh, Nederland. Hoe uh, uh, melden ze en... zich uh, die ook bij jou? Ja hoor, ja. wel wat minder de laatste tijd. De laatste paar jaren, ik ben, ik ben me nu ook iets meer op mixen aan het focussen. Mm -hmm. Dus dan heb je niet zozeer uh, dat talent over de vloer. Maar ik heb heel veel met uh, bandjes gewerkt die bijvoorbeeld in een popronde stonden. Of die serious talent werden. Of uh, ja. nou ja, zeg maar die, uh, die garde. Ja, En dan is er nog iets wat even in het vorige gesprekje uh, min of meer een beetje bo ja, ook boven water is gekomen. De Herman Brood ja Wat heb je daarmee? Uh, nou, ik ken de, de mensen die daarachter uh, zitten goed. En ik, af en toe mag ik opdraven als... Uh, of opdraven klinkt zo nicht. <laughs> Ma mag ik uh, aanschuiven als uh, extern beoordelaar, heet dat dan officieel. Mm -hmm. dus, uh, bij examen van de, uh, van de studenten daar. Dan hebben ze altijd iemand van buitenaf. Liefst uit het werkveld die ook nog mee komt kijken. En uh, dat is echt heel leuk om te doen. want dan zie je dus het talent vlak voordat ze de... Ja, de, de, de wereld in, worden geslingerd zeg ja. maar en uh, ja, het is een hele bijzondere opleiding want het is, uh, het is geen conservatorium, het is een MBO-opleiding, maar ja. ze zijn zo gericht op maken en zo op um, nou ja, zeg maar de de beroepspraktijk dat daar heel veel mensen vandaan komen die dus ook hun weg vinden ja. en dat is eigenlijk wel heel cool ja. dat hebben ze bijna als enige in Nederland. Ja. De afsluitende vraag. Want uh, waar is Heimat te vinden? Want ja, als je Heimat intikt... dan krijg je ook allerlei andere dingen. Maar, uh... nou, het helpt als je, dat heb ik bewust gedaan... Heimat met E-I-J doet. Ja. Want mijn achternaam is ook met E-I-J. Uh, en dan uh, nou ja, op Spotify natuurlijk. Uh, op Instagram, daar ben ik het meest actief. En zaterdag, als je in de buurt van Venlo bent... dan speel ik daar in Grenswerk. Duidelijk. Uh, ik vond het uh, leuk uh, dat je geweest uh, bent. Want uh, we, gaan, uh, we gaan dit uur uitluiden. En dat uh, sluit mooi aan op uh, datgene wat, uh, wat jij uh, gedaan hebt. En dat is Precursor. Ook een uh, klant die mee heeft uh, gedaan aan de Rob Akda -woord. En dat is uh, de afsluiting van uurtje nummer 2. En dat nummer dat heet Desire.